Koekoek met het NOS Journaal. Israëlische premier Netanyahu is in Washington aangekomen voor een omstreden bezoek. Op uitnodiging van de Republikeinen gaat hij in het congres betogen dat Amerika geen afspraken moet maken met Iran over het nucleaire programma. President Obama is niet blij. Hij en ook de Israëlische oppositie denken dat Netanyahu er een verkiezingsstunt van wil maken. Bij het kiezen van een nieuw provinciebestuur maken Nederlanders zich vooral zorgen over het verdwijnen van voorzieningen in kleinere gemeenten. De helft van de mensen maakt zich daar druk over. Kiezers vinden ook dat er meer werk moet komen en minder criminaliteit. Dat blijkt uit een Ipsos-onderzoek. Dat is gedaan in opdracht van de NOS. Andere onderwerpen die worden genoemd zijn onder meer de opvang van asielzoekers, de gevolgen van aardgaswinning en de aanrijdtijden van hulpdiensten. Studentencomités uit verschillende steden gaan woensdag een nationale actiedag houden voor meer inspraak. Dat hebben ze afgesproken in het Maagdenhuis in Amsterdam, dat sinds woensdagavond wordt bezet. Bij de vergadering waren zo'n 200 studenten. Ze vinden dat het beleid van universiteitsbesturen te veel gebaseerd is op geld. De werkdruk voor rechters is nog steeds zo hoog dat niet alle zaken op tijd kunnen worden afgehandeld. Dat heeft de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak gezegd in Reporter Radio. Hij zegt dat er te weinig geld is en dat daarom 4,4% van de zaken bij de Hoge Raad te lang bleef liggen. Daders kregen daarom strafvermindering. De Universiteit van Utrecht gaat arme landen helpen om aan goedkope medicijnen te komen. De universiteit begint vandaag met een centrum voor betaalbare geneesmiddelen... dat medicijnen moet gaan maken waarvan het patent is verlopen. De eerste medicijn is een middel tegen een veelvoorkomend verkoudheidsvirus. Baby's met weinig weerstand kunnen daaraan overlijden. Het weer wisselend bewolkt en buien mogelijk met hagel. Het is eerst nog 2 tot 5 graden, later wordt het een graad of 7. Aan zee komt in de loop van de dag een stormachtige wind te staan, kracht 8. Dit was het NOS-Sjohn. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan vrij lange files op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht bij Waardenburg, 5 kilometer. A4 de naag richting Amsterdam bij Zoeterwouden, 6 kilometer. A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Bad Dorp, 7 kilometer. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug, 6 kilometer.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. live, live. C -C met, met nu de herhaling van Zandvoort op Zaterdag. Ik ben van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Jorde de veel van Layback and the Sunshine Reggae. De laatste dag van de uh, Kids Adventure Week is in volle gang hier in Zandvoort. En wij zitten weer aan de tolweg. Tina, goedemiddag albert -Jan, en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Wel welkom op deze zonnige, doch frisse zaterdagmiddag. Hij schijnt weer, hè. de Hij zon. Heerlijk. En, en het zonnetje binnen schijnt ook weer, hè? twee keer zelfs. Zo is het. Dus we gaan de komende drie uur uh, gaan we weer voor u Zandvoort op zaterdag presenteren. En uh, wat gaan we natuurlijk doen? Uiteraard de vaste onderdelen zoals er zijn om...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 ZFM. Nogmaals een hele goeiemiddag vanaf de Tolweg 10a. Zijn we er drie uur lang met muziek en informatie. En nee, wij gaan niet naar het strand. Dit Hier is alfort en de straatopvjules gaan weer open. Dus met z'n allen naar het strandje. de single van Chris Ria. En Om de Beach. En dit is ook eens een leuke single. Hier is Miss Montreal en Pascal Jacobsen. En ik zoek alleen mezelf. Alles veranderd. altijd. Combinatie. Je hoorde Miss Montreal samen met Pascal Jacobsen. Jawel, die van Bluff. En dat was Ik zoek alleen mezelf. Nou worden is juist op het NOS nieuws een overval op een juwelier in Haarlem, Albertjan. De politie in Haarlem maakt ma ma ma massaal jacht uh, op de daders van een gewapende overval op een juwelier.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 En we gaan weer een wou we voor je draaien. Kit Krio en de coconuts zijn hier.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 Nou wil ik je weekend niet verpesten, maar na het weekend komt altijd weer die vervelende maandag. Blh. today.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 Ja, dan wordt het wat, wat... Aan de krappe kant. Aan de krappe kant. Maar goed, en het ook... weer zat tegen, want anders hadden we nog mooi naar buiten kunnen schuiven. Ja, maar aan de andere kant, je had een keurige rookruimte, ja. een tent gecreëerd, uh, gecreëerd dus daar kon men ook uh, naartoe. Uh, maar goed, tevreden over de uitvoering? Zeer tevreden. De, de technische uitvoering? Ja. Nee, hartstikke leuk. wat Mijn reacties, die reacties die ik heb gekregen, was van, uh, er waren een heleboel mensen die nog nooit in Telassa waren geweest. En ik kreeg allemaal uh, geweldig lovende kritieken over de, de locatie. Dus uh, het, het werkt twee kanten op.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 Vrijdag de 13e. En, de en dan ga je zeggen dat er mooie jazz in, in zelfs En dan, komt. dat is echt de moeite waard. Dat zeg ik natuurlijk iedere week. Maar we doen toch ons uiterste best om iedere keer weer iets bijzonders neer te zetten. En, wie, en dat is nu weer gelukt. Wie mag uh, talasse aanstaande vrijdagavond uh, verwelkomen? Talasse komt een beeldschone zangeres, Nathalie Marcella. En die wordt begeleid door uh, Jean-Louis van Dam op de piano.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 En wat voor soort muziek mogen we dan verwachten? Het is... Natalie, de, ja, die zingt alles. Ja, je, je, je had, midden in de winter had je tropical uh, ja, music. Maar ja, ja, jou kan je ook alles dat verwachten. Moet je, dat, moet je uit, <laughs> uh, dat moet je uitkesten, hè. Ja, Roembe Dame blijft, uh, blijft ja. ook apart. En dat was ook heel apart. Maar vrijdag aan het jazz. Ja, goed. Uh, aanstaande vrijdag... De Herkenbare jazz, hè. Dus jazz die... Uh, ja, ik weet niet of je het moet doen. Maar je zou het allemaal mee kunnen zingen.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 En dat werkt naar twee kanten. Ja, werkt twee kanten op. Goed, aanstaande vrijdag, de dertiende, vanaf 8 uur. Van 8 tot 11. Nathalie. Heerlijke muziek. Nou, Rob, heb je die toevallig. Ja, tuurlijk. De Band staat erbij. Dus... Ik verheug me op de volgende keer weer te spreken, Tom. Dat dat is weer wel. een verrassing. Ja, ja, ik kom een hele grote verrassing. <lacht> Bedankt. Nou, hier is Nathalie dan, hè?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 En weer van 3 uur zijn we er nog twee uur lang. Tussen 3 en 5. Een zonnige zaterdagmiddag. Nogmaals een goeiemiddag, en hier is Coldplay En a sky full of stars. Because your sky. Because your sky full of stars.